Van elf. Het leren ging niet zo vanzelf. Wat de blonde juf, vrouw probeerde, het was alsof we haar niks leerden. Wat moet ik? Liet ze zich ontvangen.